Tien uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De Franse regering eist een onderzoek naar de dood van een Franse journalist in Syrië. De man kwam vandaag om het leven bij geweld in de stad Homs. Een Nederlandse freelancejournalist raakte licht gewond, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlander, een fotograaf, vertrekt zo snel mogelijk naar huis. De Arabische Liga stuurt voorlopig geen nieuwe waarnemers naar Syrië. Het is er te onrustig, zijn functionaris van de Liga. De Zeeuwse politie heeft een hennepkwekerij opgerold... die verstopt zat onder een bedrijfspand in Ierseke. In de twee meter hoge ruimte onder de betonnen vloer... werden 1600 plantjes gevonden die bijna volgroeid waren. De ondergrondse kwekerij was zo moeilijk toegankelijk... dat de gemeente een sloopbedrijf inhuurde om de vloer open te breken. De eigenaar van het pand in Ierseke is aangehouden. In Os is een jongen zwaar gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Hij heeft volgens de politie verwondingen over zijn hele lichaam... De jongen zou illegaal vuurwerk hebben afgestoken. Hij ligt in het ziekenhuis. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. De Sovjetspion Gevork Vartanian is overleden. Hij vereidelde tijdens de Tweede Wereldoorlog... een aanslag van de Natie's op de geallieerde leiders. Stalin, Roosevelt en Churchill zouden in 1943 bijeenkomen op een top in Teheran. Vartanian volgde de Duitsers die de aanslag moesten uitvoeren. Toen de Duitsers dat in de gaten kregen, bliezen ze hun operatie af. Vartanian slaagde er ook in te infiltreren in de Britse geheime dienst. Hij begon al op 16-jarige leeftijd te werken voor de inlichtingendienst. Zijn vader en zijn echtgenoten waren ook spionnen. De Russische president Medvedev heeft Vartanian een echte patriot genoemd. vork Vartanian is 87 jaar geworden. Het weer vannacht neemt de wind flink in kracht toe. De temperatuur daalt tot ongeveer 7 graden. Morgen bewolking en regen en veel wind, het wordt dan een graad of 9. In het weekend wordt het geleidelijk kouder. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS, NOS Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, veel turnen en wielrennen in deze uitzending. De Nederlandse turnsters probeerden zich met een gehavende ploeg te plaatsen... voor de Olympische Spelen, maar het lukte niet. En de bondscoach Gerben Wiersma trekt de conclusie... dat Nederland eenvoudig kwaliteit tekort komt. Ik denk dat we, dat we gewoon uh, een heel smal turnland zijn... Uh, waarbij onze twee toppers uh, uh, wegvallen. Dan is het heel lastig om dat met de rest van die turnsters op te vangen. We kijken uitgebreid terug op de dag van de Nederlandse turnvrouwen. En verder werd vandaag het routeschema bekend van de Vuelta. En de clippers kunnen aan de bak, want er zijn zeven bergetappes. Jean-Paul van Poppel, dat is de ploegleider van Vacant Soleil, is er niet blij mee. Dus het is een verloop die erg lastig is. Uh, uh, uh, heel lastig zelfs dit jaar. Straks ook de mening van Bauke Mollema en Robert Geesink. Ook blikken we terug op de WK-kwalificatiewedstrijd van de handballers tegen Estland. En de verkoop van kaarten voor het EK-voetbal valt tot nu toe tegen. Volgens de KNVB hebben de fans meer tijd nodig om hun reis naar Oekraïne voor te bereiden. Oekraïne is geen land wat een grote toerisme-industrie heeft. En daardoor is het ook even net wat lastiger om je weg daar uh, te vinden. Er is dus geen Nederlandse turnploeg bij de Olympische Spelen in Londen komende zomer. De vrouwen hadden vandaag een laatste kans om zich te kwalificeren, maar de missie is dus mislukt. We gaan erover praten met Edwin Cornelissen. Goedenavond Edwin. Goedenavond Robert. Klinkt gezellig bij jou in de hal. Het late programma is nog bezig uh, uh, zo te horen. Even over de Nederlandse vrouwen. Uh, er was weinig hoop vooraf op een kwalificatie. Um, maar had je het gevoel vandaag dat het er toch op een of andere manier in heeft gezeten? Nou eerlijk gezegd helemaal niet. Want uh, meteen al bij het eerste toestel de brug ging het uh, falikant mis. Uh, met een val en er was er eentje die kwam op de kont terecht. En ja dan weet je al dat het uh, bijvoorbeeld om min of meer uh, kansloos is. Dan moet je heel erg gaan hopen dat andere landen dan ook weer fouten gaan maken. Maar ja die achterstand die neem je toch, wel, uh, toch al meteen mee. Met een toch al gehavende ploeg. Hè? Want uh, ja, het is toch een soort van B-ploeg die hier aan de start verscheen. Door al die blessures van uh, de topvrouwen van Nederland. Er mag wel één tunster nu uh, naar de Spelen... Heb ik begrepen? Eén ticket voor de vrouwen hebben we binnen. Die hadden we al binnen? Of, of is dat ook ja, vandaag? Die dat we al heeft binnen. Nederland eigenlijk ja. te danken aan het feit dat ze hier als ploeg aan de start verschijnen. Dat levert één individueel ticket op op het moment dat je je niet als ploeg weet plaatsen. Nou, dat is natuurlijk een prettig gegeven. En ook al omdat Celine van Gerner tijdens het WK in oktober in Tokio al een Olympische nominatie behaalde. Ja, dan weet je dat die nog ingevuld kan gaan worden ook. Het enige wat je je af moest vragen hier was of er nog iemand overheen zou komen. Of er iemand bij zou komen die ook aanspraak zou kunnen maken op dat Olympisch ticket. En dat is ook gebeurd. Dat werd de uh, wyoming Die deed dat uh, opsprong. En uh, dat, was, uh, dat was natuurlijk mooi denk ik ook voor de turnbond Omdat ze op die manier in ieder geval niet te afhankelijk worden... van uh, het herstel van uh, Celine van Gerner. Dan hebben ze altijd nog een troef achter de hand. Eén van de twee mag straks naar de Spelen. En de bond moet gaan bepalen wie... En dat geldt weer hetzelfde als bij Zonderland en Wammes. Daar nemen ze ook vier weken de tijd voor? Ja, dat klopt. Daar nemen ze ruim de tijd voor. Dat zijn natuurlijk ook best wel lastige afwegingen die ze moeten maken. Zeker in het geval van Wammes en Zonderland. Maar dit is ook niet zo'n uh, hele makkelijke hoor, moet ik zeggen. Kijk, de, de, het leidende argument uh, bij uh, de afweging dat is uh, uh, of iemand een medaillekandidaat is. Nou ja, in het geval van uh, Epke Zonderland en Jeffrey Wammes zou je zeggen dat is uh, Epke Zonderland. En uh, nou ja, op basis van het verleden is dat natuurlijk ook wel zo. Maar goed, uh, Jeffrey Wammes heeft argumenten waarmee hij aan wil tonen dat hij eigenlijk de medaillekandidaat is. Bij de vrouwen uh, kunnen we eigenlijk niet van medaillekandidaten spreken. Want zowel Celine van Gerner als uh, Wyoming Marcela zullen nooit op een podium terechtkomen op dit moment in hun uh, carrière. Dus ze hebben dat al wat afgezwakt tot de uh, finale kansen op uh, de Olympische Spelen. Dus dat zal een beetje ja, de, de, de vraag worden wie dat het meest heeft. Ja. Er staat er vier weken voor. Voor alle duidelijkheid, dat is de maximale periode. Uh, maar de vraag is dan, waarom moet het zo lang duren? Waarom gaat het niet gewoon volgende week al, of van mij per deze week rond de tafel zitten en nemen een beslissing? Nou, ze zullen ongetwijfeld zo snel mogelijk om tafel gaan zitten, maar het is natuurlijk best wel een complexe materie en uh, ze willen in ieder geval uh, iedere schijn vermijden dan, uh, ja, dat ze niet zorgvuldig te werk zouden gaan. Dus het is uh, van groot belang voor uh, die Turmond om, om dit uh, netjes af te handelen, omdat ze anders uh, de klachten krijgen natuurlijk van de Turner en de Turnster die ze niet naar de, naar de Spelen sturen. Het is ook een heel, heel proces, er komt een uh, soort commissie waarin uh, zitting hebben de coach van, uh, van beide turners en turnsters uh, waarin uh, juryleden ook inspraak hebben. Die moeten dan de topsportmanager uh, die, geen, die geen turnman is uh, gaan adviseren. En die topsportmanager Ad moet dan vervolgens uh, de knoop door gaan hakken. En ik denk waar het voornamelijk op uit gaat komen is de discussie wat maakt iemand wel of niet tot een medaillekandidaat. Kijk je gewoon naar de ranglijsten van de afgelopen jaren of moet je ook naar scores kijken. Uh, je kan er op verschillende manieren tegen aankijken. Dus dat is nog best wel een heel complex iets voor die uh, topsportmanager. En ik denk dat hij in ieder geval daar de tijd voor wil, wil kunnen nemen. Maar um, ja, het zou zomaar kunnen dat er na een week al bekend is wie er naar de Spelen gaan. Ja, duidelijk. Goed, slot, waar zit je naar nou te kijken? Naar uh, vrouwen die uh, hun wedstrijd aan het uh, afmaken zijn. Ik zie iedereen op brug en ik zie iedereen op balk. <laughs> maar voor de positie van Nederland gaat het, uh, gaat het niveau uitmaken. Die worden roemloos achtste. Dat kan niet missen. En uh, ja, dat is toch wel een enorme domper natuurlijk voor die ploeg die zo ambitieus was en uh, die met zoveel uh, ambities dit hele traject naar de Olympische Spelen is ingestapt. Duidelijk, dankjewel Edwin Cornelissen voor nu. incredible was dat van Ilse de Lange. Het is tien minuten over tien. Vanmiddag werd in Pamplona de 67e editie van de Ronde van Spanje gepresenteerd. Die voorbeeld dat telt dit jaar maar liefst zeven bergetappes met finish op. En de route van 18 augustus tot en met 9 september is vooral door het noorden van Spanje. De derde grote wieleronde van het jaar start met de bloegentijdrit van 16,2 kilometer in Pamplona. En eindigt drie weken later in Madrid. De klimmers kunnen hun hart dus ophalen met al die aankomsten bergop. In Pamplona was ook uh, ploegleider Jean-Paul van Poppel... om het allemaal mee te maken. Die zit nu in een vliegtuig. Eerder vanavond vroeg ik hem wat hij van deze voorwelter vindt. Ja, het is dus een voorwelter die, uh, die erg lastig is. Uh, uh, heel lastig zelfs dit jaar. En dat voor uh, het einde van het seizoen. Dus uh, ja, we hebben wel, wel eens... Uh, wel een verslikt al zeg maar in het programma waar we die volgenschoot hebben gekregen. Oh, Oké. Okay. Jij was bij de presentatie, zei ik al. Hoe waren de reacties om jou heen? Ja, zoals ik al zei, een erg lastige ronde met veel berg-op-aankomsten. Ja, het is wat we in veel wedstrijden zien. De wedstrijd zal heel vaak in het laatste kwartier beslist worden. De, vooral om de etappe overwinningen gaat en uh, ja, ook als het om de e gaat, kan je wachten tot, uh, tot, de, 1, of tot de 20e etappen waar, uh, waar het ook weer finish bergop is en het hoogste punt van de veld dat bereikt wordt. Ja, dat klinkt een beetje saai. Uh, nou ja, dat kan heel saai zijn, maar het is natuurlijk altijd zo dat de renners de, de koers maken. En, uh, en, en die koers die was afgelopen jaar uh, een geweldig spektakel, misschien niet met de allergrootste namen voor het grote publiek, maar... Ja, het was in ieder geval een, een koers om uit te kijken tot, uh, tot, de, last, uh, op, tot de voorlaatste dag van uh, vorig jaar. Ja. En laten we hopen dat het uh, weer zo uh, mag zijn. Ik had een beetje de indruk dat uh, voor deze presentatie... de voorbeeld dat toch ook misschien wel een van de speerpunten was van Vakant Soleil. Uh, kan het zijn dat dat, gezien het parcours, nu een beetje wordt aangepast? Nee, nee sowieso zijn de grote rondes zijn onze speerpunten. Maar uh, goed, de, de Tour de France zal natuurlijk het grote speerpunt zijn van dit jaar... En eind van jaar uh, zullen we zeker heel veel kandidaten hebben die daar heel graag willen gaan rijden. om zich in vorm te rijden voor, de, voor het wereldkampioenschap. Dus wat dat betreft hebben we renners genoeg die daar uh, willen scoren. Als je nu kijkt, uh, Thomas de Gent die eerst al uh, gaat starten in de Giro. en vervolgens uh, toch een uh, heel goed klassement wil gaan rijden in de Veld. Daar hebben we een man waar we wel mee, uh, mee aan de slag kunnen, denk ik. Ja, en Wout Poels? Ja, Wout Pols zou natuurlijk ook uh, zichzelf daar in vorm kunnen rijden. Maar ik denk dat we vooral eerst uh, met fout uh, naar een, een Tour de France toe gaan werken. Hè? Voorjaars is natuurlijk bij Benz, drie uh, luiken en dan vervolgens uh, Tour de France. En, uh, en vervolgens dan een, uh, een plan de campagne maken wat verder. Ja, kan dat, maar, wel, ja maar, kan, kan dat wel samen, de Tour en dan vervolgens nog een keer zo'n zware verwelter eroverheen? En dan het WK ja, nog? Ja, het zit er heel dicht op en uh, het is inderdaad de vraag of je dan... Daarheen moet met een zo'n jonge renner, twee grote rondes op een jaar. Van de andere kant kan je ook zeggen, ik zet alles voor een goed klassement en me zo goed mogelijk laten zien in de Ronde van Frankrijk. En we volgens mij de Ronde van Spanje heel anders in. Ja. Aangezien we daar al uh, misschien wel met een, met een ander soort kopman aan gaan werken. Daar ja. nou, heb je al heel veel uh, presentaties gezien, uh, ook van de Tour... Um, als je deze daar nu tegen afzet, is het dan, heb jij dan een beetje de indruk dat de Vuelta toch wel langzaam richting de populariteit van de, van de Tour aan het kruipen is? Nou ja, het is zo dat uh, de Azo heeft, uh, ik geloof, 49% van de, van, van de aandelen van de Vuelta. En je kan ook al zien aan de presentatie dat die heel veel uh, gelijkheid zit dan met die van, uh, van de Tour. Geef eens een de voorbeeld: nou ja, goed, de hele, de hele opzet is, is een beetje hetzelfde gemaakt. Alleen wat je hier wel ziet is dat het toch wel wat kleiner is... ...omdat de renners mogen, bekende Spaanse renners... ...maar ook uh, buitenlandse renners die uh, een goed plassement hebben het ...verleden mogen het podium op om een zegje te doen over bepaalde Maar uh, Verder zijn het de gebruikelijke filmpjes van afgelopen jaar. En, en de presentatie natuurlijk, zoals die ook in de Tour gepresenteerd wordt... Uh, ...voor 2012. ja. Zeg, er wordt alleen maar gereden in het noorden. Dat lijkt mij voor de ploeg ook best prettig. Want geen zware verplaatsingen volgens mij dan. Nou, dat lijkt maar zo. Uh, als je kijkt uh, naar de rit van Barcelona. Maar uh, ik dacht, een beetje in de rit mag je, mag je het hele land oversteken. Huh. Maar dan niet van noord naar zuid, maar uh, van oost naar west. Dus uh, ja, dat is toch een behoorlijke verplaatsing. Uh, volgens mij kan je niet breder verplaatsen. Dus dat, uh, ja, dat gaat ook weer... Uh, buiten dat zijn er ook nog heel veel andere verplaatsingen. Dus het uh, het zal allemaal toch wel behoorlijk wat verplaatsen zijn. Omdat je... we niet onder Madrid komen. Heb jij gevraagd waarom ze alleen maar in het noorden rijden? Nee, die kans heb ik niet gehad. Um, ik weet ook niet of die vraag gesteld is. Maar uh, als die gesteld is, kunnen we dat uh, morgen zeker wel gaan lezen in de krant. Maar ik heb, ik heb het niet, uh, niet gehoord. Ook niet van de Nederlandse persmensen die er zijn. Oh. Maar ik weet ook niet of daar uh, ook echt bewust voor gekozen is. Um, nou, je, het lijkt me wel, als je het schema ziet, is dat toch wel heel erg opmerkelijk hoor. Het is heel opmerkelijk, maar ik heb geen idee of het heel erg bewust is genoeg. Misschien is vanwege de hitte op... of zo, kan ook nog. <laughs> ja, dat noem je een goed punt. Uh, maar goed, het, uh, dat zou een overweging kunnen zijn, maar dat zou betekenen dat we de, dat we de hele komende jaren niet meer uh, in het zuiden gaan rijden. Nee, dus dat lijkt me, ja. me een beetje overdreven. Ja. Dus ik, ik heb geen idee. Dus ja. later. Je gaat vanavond praten met de rest van de ploegleiding, als we goed zijn geïnformeerd. Nou, uh, een van de proefleiders, Michel Canelis, is al uh, vertrokken naar Downhunder, want de uh, ronde van Downhunder staat binnenkort. Uh, dus die is al vertrokken, maar ik zie vanavond uh, de andere kant hilair aan de schuren. En uh, we zullen het boek er nog eens een keer bij nemen. En uh, op het gemak eens even door gaan, door gaan praten wat, uh, wat we daarmee uh, mee kunnen en wat we daarmee gaan doen, zeggen. Maar. Ja, schat er in. Eh... Uh, wat ik inschat is dat we, dat we dezelfde doelstellingen hebben die we ook de afgelopen jaren hebben gehad. Dat we gewoon gaan proberen een heel goed klassement te rijden. We weten dat ja, de vorm van de renner zal heel belangrijk zijn. Maar we gaan toch zeker proberen een goed klassement te rijden. En een etappenoverwinning ja, is waar elke ploeg altijd achteraan streeft. Want als je nog die etappe binnen hebt, dan ben je altijd op het gemak. We hebben dat nog niet mogen proeven. Uh, vorig jaar dan toch niet. Uh, maar we hopen dat dit jaar of uh, dit jaar dan toch wel te mogen doen. En wie weet misschien al voordat de Fuelta staat. Jean-Paul van Poppel, ploegleider van Vakantsolein. Dank je Graag gedaan. Jean-Paul van Poppel was dat uh, eerder op deze avond. Naar aanleiding van dus, uh, de presentatie van de Fuelta. Inmiddels drie man aan de lijn met wie we gaan praten over die Vuelta. Onze VVD-verslaggever Gio Lippens en de twee Rabo-renners Bauke Mollema en Robert Geesink. Alle drie van harte welkom. Gio, ik begin even met jou. Um, wat een beetje blijft hangen is, waarom alleen in het noordelijk gedeelte van Spanje? Heb jij enig idee waarom dat zo is? Nee, eerlijk gezegd heb ik daar geen idee van. Ik weet wel dat vorig jaar, afgelopen uh, Vuelta, dat voor het eerst Baskeland werd aangedaan sinds... 30 jaar zo'n beetje. Nou, iedereen begrijpt waar dat mee te maken heeft gehad. Dat men zo lang niet in Baskeland was. En uh, ja, er is nu een hele mooie geografische lijn dwars door Spanje getrokken. Uh, als je naar het parcours kijkt, dan zie je echt exact over de helft van Spanje... het noorden en het zuiden. Dan zie je over die helft een lijn staan. En ze blijven keurig boven dat lijntje. En uh, ja, de verwachting is dat ze dan volgend jaar gewoon in het zuiden gaan rijden. Ja. Dus die tweedeling is nu keurig te maken. Bouke en Robert. Uh, Bouke Mollema Robert Geesink, allebei uh, ook goedenavond. Uh, hebben jullie enig idee waarom dat ervoor gekomen is? Hebben jullie er iets van gehoord of niet? Ik, ik niet, ik zou het niet weten. Dat is uh, Bouke zou te horen, of is het Robert? Robert dan. Robert. Ja, niks van gehoord. Nee, goed, dan laten we het zitten zoals het is. Robert, mag ik van jou weten wat jij van het uh, parcours vindt? Ik vind het wel interessant. Ik denk dat het een, uh, een hele lastige koers lastige is. Uh, weinig tijd. Dus denk ik voor Bouken en voor mij uh, ja, perfect. Ja, je viel even weg, maar het woord perfect zegt genoeg uit je zin. <laughs> voor, jou, voor jou perfect, Bouken voor jou ook? Ja, ik denk, ik denk ook een heel mooi parcours inderdaad. Heel veel aankomsten bergop. En op langere klimmen en ook nog op een paar, uh, paar steile muren. Dus ik denk zeker een parcours uh, ja, gemaakt voor klimmers. Bouke, waar denk jij dat die beslist wordt? Goh, dat is heel lastig te zeggen. Ik denk die, die ene laatste etappe naar de Bola del Mundo... dat is zo'n ja, steile laatste paar kilometer nog. Dat, dat, ja, daar kan alles nog gebeuren als het dicht bij elkaar staat. Maar goed, uh, misschien steekt er wel iemand uh, met kop en schouders bovenuit... En, uh, als je die daar al een grote voorsprong, dat, dat zal je moeten zien. Ja, heel veel mensen hebben het over de Pageres Cuito Negro... die uh, heel stijl omhoog gaat, uh, helemaal aan het einde... De, waarvan ze, heb ik begrepen, het laatste gedeelte met betonplaten... nu nog moeten gaan leggen. Dat is nu nog een zandpad. K -k Kennen jullie dat? Hebben jullie er al naar gekeken? Heb je enig idee, Robert? Mag ik bij jou uh, beginnen? Uh, nou, ik... Ik had kort even contact met, met Barredo, een Spaanse ploeggenoot van ons, en uh, die vertelde erover dat het, echt, uh, dat het echt heel speciaal was in ieder geval, dat het een, uh, voor hem ook een nieuwe klim was. En uh, ja, voor iedereen eigenlijk, en uh, ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat, uh, dat het iets is voor ons, ons beiden wel ligt, de steile stijle laatste kilometers. En uh, nou ja, als, je, als je het profiel ziet, er staat, uh, bij, uh, op de site van Vuelta staan uh, zeven keer over bergetappen. En, uh, nou, bergen betekent daar ook direct berg op aankomst. En dat is op zich wel, uh, wel speciaal, denk ik. En zelfs de vlakke rit hebben af en toe een berg op aankomst. Dus uh, uh, ja, een, een rit met alleen maar berg op aankomst. Of een, een, een vooralte met alleen maar berg op aankomst. Dat is denk ik uh, ja, super, uh, super uitgepakt, uh, zeg maar, voor ons. Ja, Bouke? Ja, ja, daar ben ik het inderdaad helemaal mooi eens. Ik denk uh, ja, nog meer aankomsten bij God dan, dan afgelopen jaar al. Dus uh, ja, dat, uh, dat had, goed, had mij goed bevallen. Dus uh, ik uh, denk wel dat het volgend jaar weer, uh, weer een optie is. Ja, is, uh, Gio, is de, deze dan niet uh, te zwaar? Nee, dat valt ook nog wel mee hoor. Want uh, uiteindelijk hebben ze ook nog zes vlakke etappes. Uh, etappes waarin normaal gesproken de sprinters aan bod zouden moeten komen. Uh, dat zijn ook etappes zonder al te veel echte hindernissen. Maar goed, in Spanje, dat weten beide heren maar al te goed. Want ze wonen er allebei. Uh, er is geen meter vlak. Maar dat zijn toch wel echt etappes die uh, een, een normale sprinter toch in ieder geval fatsoenlijk moet afleggen. Uh, en voor de rest ja, dat spektakel. Um, er zijn in totaal tien aankomsten bergop. Want uh, voeg bij die zeven echte bergetappes ook nog drie gewone aankomsten die dan in de slotfase echt exploderen. Want je had het over die Quita Negro, uh, die berg uh, van 25% percentage... bij de aankomst in die laatste kilometers. Er zit er ook nog eentje bij, een hele kleine, eigenlijk 270 meter hoog. De twaalfde etappe, de Mirador de Ezzaro. En die gaat in de slotfase met 28% omhoog. Dus dat is helemaal steile wandrijden. Uh, het, het levert wel spektakel op, maar je moet je wel afvragen... wat gebeurt er voor zo'n slotklim? Want dat is wel vaak het nadeel in een etappe... waarin zo'n steile slotklim zit. Dat er dan daarvoor vaak de toprenners een beetje naar elkaar kijken... en een beetje zitten af te wachten ja. wat ze nou gaan doen. En dat het spektakel echt voor het laatst wordt bewaard. Ja, dat zei uh, Jean-Paul van Bottel uh, net ook. Bouke, uh, Robert. Uh, Robert, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk sowieso die rit waar, waar het net over gesproken wordt en, en, en ook meerdere ritten dat uh, dat het vooral op een op een lastige aankomst aankomt, zeg maar. En dat daarvoor nog niet zo heel erg veel te doen is. Dus het ja. zal, het zal inderdaad voor de laatste kilometers zijn. Ja. Ik denk over het algemeen wel dat het vooral dat wel met deze ritten heel ja, zo lastig is dat het voor veel renners, ik bedoel ja, vooral tijdens de, de voorbereiding op de op het WK normaal gesproken. Deze is wel zo lastig dat het uh, voor veel renners misschien nog wel eens een uh, ja niet echt goed uit kan pakken, zeg maar, als voorbereiding op het WK. Dus uh, ...dat wij daar wel in voordeel zijn als, als, als mannen die, die van het berg op gaan houden. En uh, ja, met ons uh, denk ik uh, de, hele, de hele nieuwe Nederlandse generatie die wel van het berg op rijden houdt. Ja. Even kijken want ik, ik zie uh, uh, jullie zijn de kopmannen voor uh, de Tour. Dan hebben we ook nog het WK in eigen land. Is die combinatie met die Vuelta uh, uh, bouwken, is dat niet extreem zwaar? Uh, nou ja, het is in ieder geval van mij nog niet 100% zeker dat ik de Vuelta ga rijden. Dat, uh, ja, dat wordt eigenlijk pas in het seizoen beslist. Ik denk uh, afgelopen jaar was het, stond dat ook niet uh, in eerste instantie op het programma. Mm. En pas, uh, pas in de tour is die keuze gemaakt om dat wel te doen. En dat zal dit jaar waarschijnlijk uh, weer zo gebeuren. En ik denk inderdaad wel dat de Vuelta een hele goede voorbereiding is op het WK. Want het WK is natuurlijk in eigen land. Uh, in Nederland, in Valkenburg. Dat moet mm. een van de, van de hoofddoelen worden van, van het jaar. Maar je werd vorig jaar vierde. Het zou toch graag zijn als je er nu niet bij was? Ja, dat is zo. Dat... Goed, maar uh, er zijn ja. natuurlijk uh, nog belangrijke wedstrijden. En volgend jaar Zatour, uh, is het Tour mijn allereerste doel. En ja, daarna komt misschien de Maar nou, Wil je hem rijden? Ik wil hem zeker rijden, ja. ik denk ja. dat het uh, Zeker met dit parcours uh, is het natuurlijk wel een, uh, een pluspunt. Maar goed, je moet altijd kijken hoe het gaat in het seizoen. Ja. En of twee, twee uh, grote rondes. Ja, dat is niet iets wat waar ik waarschijnlijk uh, mijn hele carrière elk jaar zal gaan doen. Ja. Robert, wil jij Bouken erbij hebben? <laughs> ja, ik, ik wil sowieso zelf graag... Doen, uh... De Vuelta doen, maar dat, dat, dat had ik ook al wel bekend uh, gemaakt met het meer. En, uh, en, en, en met Bouke erbij denk ik dat we alleen maar beter uit zijn. Dan uh, ja. gaan, we, gaan we in de Tour ervan kunnen genieten. En, uh, ja, en ook in de Vuelta uh, hoop ik dit jaar. Mooi, dat is geregeld Bouke. <laughs> ja, ik hoor het. ze moeten toch allebei die uh, Vuelta rijden toch? Het zou hartstikke mooi zijn. En het zou ook inderdaad mooi zijn als die andere Nederlandse klimmers zijn. Ik denk daarbij aan Wout Poels. Die afgelopen jaar ook heel goed reed uh, in de Vuelta. Als die voor vakantieverleider ook bij is. Maar ja, ook die zet zijn eerste... In ieder geval op de Tour en dat snap ik heel goed, want dat blijft toch de ronde der ronden. En ja, dan is de daar leuk meegenomen en een prachtige voorbereiding op het WK voor die klimmers. Maar je moet het maar even doen. Ja, uh, die uh, renners die eigenlijk meer van de vlak etappen zijn, die, die zullen iets anders gereageerd hebben, Robert. Uh, Rick Flens, denk ik even aan. Want, uh, hoe kijkt hij er tegenaan? Ik heb hem niet gesproken, maar... Uh, ook heb jij hem gesproken? Uh, nee, nee, ook niet. Oh, nee. oh oké. Okay. Ik dacht nou misschien, uh, dat, heeft, hij, heeft hij iets getwitterd of zo? Of, uh... Nee, volgens mij, zover ik weet, is ik nog niet erg actief op Twitter. Maar uh, ik zit hier bijvoorbeeld met Stef clement En uh, ik denk dat, uh, dat, het, uh, dat, de, dat de Vuelta, hoe lastig die ook is uh, met het WK in Nederland... waar, uh, waar wij in Nederlanders allemaal verschrikkelijk goed willen zijn... Uh, Binnen onze uh, ploeg misschien wel de, ja, de, de ploeg of de koers met, uh, met de meeste liefhebbers gaat worden. Omdat uh, de daar nou helemaal de, de beste voorbereiding is. Ja. En, uh, en zo ook Stef Clement die, de, die graag wil rijden en uh, ze zijn er nog veel meer. Dus uh, het gaat nog een, uh, ja, ik denk dat wij een hele goede ploeg daar, uh, daar aan de slag gaan zijn. Ja. Is het eigenlijk niet uh, Gio een belediging om de Vuelta een voorbereiding op het WK te noemen? Nee, het is realiteit. Uh, anders, anders kun je het gewoon niet brengen. Het blijft gewoon een minder belangrijke koers dan de, dan de ronde van Spanje. En als je hem gewoon ja, afzet... Dan de ronde van Frankrijk bedoel je? Uh, sorry, dan de ronde ja. van Frankrijk. En ook als je hem afzet tegen de Giro. Ja, de Vuelta heeft natuurlijk qua, qua naam, qua traditie, uh, telt hij gewoon iets minder. Aan de andere kant, ze zorgen wel altijd voor spektakel. En dat doen ze met dit parcours zeker. Nog even trouwens, hè, over die bergetappes. We hadden het net over die aankomsten bergop. Met name de aanloop naartoe, dat het altijd vrij vlak is. Uh, er zijn twee etappes die daar boven uitspringen. Dat is die etappe naar die To Negro. Daar hebben ze twee calls van de eerste categorie... en dan uiteindelijk die verschrikkelijk steile slotklim. En dan die etappe naar de Bola del Mundo. Nou, dat moet natuurlijk het spektakel gaan bieden. Dat kun je je misschien nog wel herinneren, twee jaar geleden... de aankomst daar met uh, twee mannen die nog om uh, de leiderstruien streden. Uh, Mosquera en Nibali. Fantastisch gevecht ja. was dat. Nou, in die etappe zitten drie calls van de eerste categorie... eentje van de tweede en dan die slotklim naar uh, 2252 meter. En ja, dat, wordt, dat is de dag voor de laatste etappe naar Madrid... Dus ga daar maar alvast voor klaar zitten. Ja, ja, nou hartstikke goed. Iets om naar uit te kijken, dat is duidelijk. Uh, tot slot Bouke, hoe ziet jullie programma eruit nu? Uh, nu ben ik nog een paar dagen in, uh, in Alicante samen met uh, Tommy al te En dan gaan we zaterdag uh, naar het eerste trainingskamp van de ploeg. En dat is waar? Uh, dat is 200 kilometer zuidelijker in Mojacar. Oh, kijk aan. Maar wel in Spanje. Robert, ga jij er ook naartoe? Ja, ja, ja, ik zit hier met, uh, ook met uh, drie collega's, Kruiswijk van Winden en Clement. En uh, wij gaan ook uh, overmorgen gaan wij, uh, gaan wij die kant op. Die okay. dag of tien. In Girona, in het uh, noordelijke gedeelte uh, van Spanje. Nou, heel veel uh, succes in dat uh, trainingskamp. En een goed seizoen. En een goede voorbereiding op, dat, uh, toch wel, uh, op die zware zomer die eraan zit te komen. En dank jullie wel alle drie.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 Sometimes you scoot That I used to know van Gotje. Iets over half elf. U luistert naar Radio 1, NOS, langs de lijn. Ja, u hoorde het eerder al als u uh, al wat langer luistert. Het was in Londen de dag van de waarheid voor de Nederlandse turnvrouwen. Hun missie was duidelijk met het hele team kwalificatie voor de Olympische Spelen afdwingen. Maar in de voorbereiding viel de ene naar de andere turnster geblesseerd af. Dus werd het een lastig verhaal in de O2 Arena. Een reportage van Edwin Cornelissen. Aanmoedigingen die zijn er genoeg van ouders, van fans, maar het hoogste of het luidste woord dat komt van de Tursters die geblesseerd moeten toekijken. En één in het bijzonder, Joy Goedkoop. Ja, klopt. Ik um, heb nog op het laatste moment een laatste minuutje geboekt om toch wel hierbij te zijn en om het. Nou ja, voor zover ik nog iets kan doen, dus aanmoedigen, het team te steunen en zo. En uh, ik hoop dat ze er wat aan hebben. En, ja. Dus als de ultieme supporter, wat roep je eigenlijk allemaal tegen ze? Nou, gewoon kom op en aanwijzingen en uh, iets opgeven en weet wat dat soort dingen allemaal. Ja. Slippeling! Lies is Lisa Top, 15 jaar jong. Een jonkie dus die het gat van de blessuregevallen moet opvullen in de Nederlandse ploeg. En dat doet ze met verven. Een volledige meerkamp ze en ze is ook nog eens de beste. Ja, het is echt geweldig. Echt super gaaf om hier te zijn. Aan Lisa Top ligt het dus niet, maar Nederland laat wel wat steken vallen. Met name op brug en op walk. En dat betekent, Gerben Wiersma, de bondscoach, dat het nu echt een heel onzeker avontuur wordt. Hè? Of jullie bij die top 4 met de landenploeg gaan eindigen. Ja, het is gewoon ontzettend spannend. Die volgende subdivisie uh, die zo dadelijk gaat starten. Uh, ja, dan uh, gaan we naar Spanje kijken. En uh, als die goed doorkomen, dan, uh, ja, dan, uh, dan hebben we het niet gehaald. Uh, maar als zij ook fouten maken, ze eindigen onder ons. Uh, ja, dan wordt het gewoon nog een spannende dag. Goed, pakken. Hoi. Kom, pakken. Waar Joy goedkoop het duidelijkste te horen is op de tribune, hoor je Celine van Gerda eigenlijk nauwelijks. Maar ze is er wel. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg, die ook geblesseerd moet toekijken. Het zit nog steeds in een gips. Maar ik kan erop lopen en ik kan me afdoen. Mag een beetje bewegen ermee. En, uh, nou ja, ik hoop binnenkort uh, groen licht te krijgen. Dat in ieder geval de gips weer af kan en dat ik weer langzaam op kan bouwen. En, uh, ja, ik uh, ga hard opbouwen aan de spelen, mocht ik daar naartoe gaan natuurlijk. Je hebt de nominatie op zak, je moet nog vorm tonen. Dus dat betekent dat er nog wel wat van je verwacht wordt dit jaar. Klopt ja, ik uh, kan voorbehoud tonen op Worldcurs of een EK. En uh, moet ik voldoen aan de top 12 scoren van de afgelopen WK in Tokio. Dus uh, ja, het wordt, uh, wordt moeilijk, maar uh, ga er wel voor. Wordt het nog een race tegen de klok of is dat allemaal wel haalbaar? Uh, nou, het wordt denk ik wel een beetje een race tegen de klok inderdaad. En, uh, nou, ja, ik... Ik ben misschien niet de enige die uh, zich kan nomineren. Die meiden hier kunnen zich ook nog nomineren op de sprong bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, nou, dat zullen we zo meteen al zien. Waar de Olympische missie voor de Nederlandse ploeg dus op de tocht staat, is er altijd nog een uitweg voor individuen. Want door de deelname in Londen is Nederland in ieder geval verzekerd van één Olympisch startbewijs, voor één turnster dus. Celine van Gerner heeft vorig jaar bij het WK al een nominatie van NOC NSF behaald. En in Londen is het Wyoming Marcela die hetzelfde doet op sprong. Ja, de eerste keer dat ik um, deze sprong uh, internationaal uh, geturned heb... En um, ja, ik ben natuurlijk heel blij. Dat is een bijzondere sprong, hè? vertel eens. Wat doe je dan precies? Uh, nou, een arbi flick, Dan ga je Arabier op de plank en een flikflank naar het paard toe. Naar de sprong, weet je wel. En um, daarna doe je een gestrekte salte met een dubbele schroef om de lengteas. En dat is heel moeilijk, hè? Ja, het is een, uh, natuurlijk sinds de laatste keer die uh, heeft de hem getund. En uh, ja, het is, het is niet zomaar iets. Het is ook een 5-8 waard. Dat is dus internationaal wel echt een uh, goede sprong. En... Um, ja. Hoe dicht brengt dit jou bij de Olympische Spelen? Um, nou, ja, voor de, ik, het moet eigenlijk afwachten. Want het is nu zo dat Nederland sowieso, ongeacht hoe uh, jullie als land eindigen... een ticket heeft, he, individueel, voor de Olympische Spelen. Dat zou kunnen gaan naar Celine van die al een nominatie op zak heeft. Het zou dus nu ook naar jou kunnen gaan. Um, ja, dat klopt. Maar inderdaad, um, Celine moet inderdaad nog um, een keertje bewijzen... En, um... Ze al wel weer heel goed uh, bezig en uh, we hebben onder andere nog wel contacten zo met elkaar. Onderling hebben we niet zoiets van, uh, van uh, ja, um, een soort van de ruzies zo of daarover van, uh, ja, wat gaat er nou gebeuren? We hebben gewoon respect voor de keuze wat de KMG beslist. En dan de ontknoping van de landenwedstrijd. Nederland wordt voorbij gestreefd door België, door Spanje, staat voorlopig vijfde en er komen nog veel landen. En dus, uh, Gerben, wie is 5de over, hè? Ja, enorme teleurstelling. Ja, Ik denk dat we, dat we gewoon uh, een heel smal tunnelland zijn uh, waarbij onze twee toppers uh, uh, wegvallen. En uh, ja, de, dan, uh, dan is het heel lastig om dat met de rest van die tunnels op te vangen. En wat mij betreft hebben we die hartstikke hard gedaan. En nogmaals, ik ben er hartstikke trots op. Maar het is niet, uh, niet genoeg. Kijk, de moeilijkheid is gewoon te laag. Uh, uh, en dan krijg je gewoon lagere cijfers. En dan hebben we nog fouten gemaakt ook. En dan, uh, ja, dan, dan red je het gewoon niet. En toch zijn er ook gewoon een heleboel dingen waar we gewoon hartstikke trots op zijn. Het nieuwe gezicht, de volwassenheid die deze ploeg uitstraalt. Ja, volgens mij moeten we hiermee door op deze manier. Ja. Want denk je dat dat gat daadwerkelijk te dicht is? Dat het nog steeds een haalbaar iets is om met Nederland als team naar de Spelen te gaan? Ja, ik denk dat als wij met z'n allen goed gaan investeren op, op talenten, op coaches en de lerenervaringen, Ik heb afgelopen twee jaar ontzettend veel geleerd samen met het begeleidingsteam. En uh, ik denk dat als we dat allemaal inzetten in de komende cyclus... Dat, uh, dat daar zeker een kans is. Goed, maar dat moet je dan natuurlijk altijd maar afwachten. Dat was een bijdrage van Edwin Cornelissen. Zometeen gaat hij even kijken hoe de O2 Arena eigenlijk uh, in elkaar steekt... en of die eigenlijk wel klaar is voor de Olympische Spelen. Die geweldige hal die er staat. Goed, ja, het wordt een mooie sportzomer. Uh, EK-voetbal, de Tour en de Olympische Spelen. Over het EK-voetbal gaan we het uh, hebben. Over vijf maanden begint het in Polen en Oekraïne. De Oranje supporters krijgen langer de tijd om uh, kaarten daarvoor te bestellen. De deadline verloopt eigenlijk morgenmiddag om 12 uur. Maar die deadline is verlengd tot 15 februari. Uh, de helft van het aantal kaarten is pas verkocht. Hidde Salveda, projectleider voor het EK bij de KNVB. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het mogelijk dat de helft maar verkocht is? Nou, het is iets meer dan de helft, hoor. We zitten zo op 60 tot 75 procent. Oh. Um, dus dat betekent dat er nog steeds uh, op dit moment al duizenden Nederlanders zullen afreizen, ook naar de Oekraïne. Maar jullie hadden verwacht dat het al uitverkort was, anders hadden jullie die deadline niet gesteld op... Uh, nou, de, de deadline middag, is gesteld door UEFA. En uh, wij proberen altijd al op voorhand die deadline wat te verlaten, maar uh, UEFA is daarin aan zet. Uh -huh. uh, maar door diverse geluiden van supporters dat ze uh, uh, nog langer de tijd nodig hebben om de juiste keuzes qua reis te maken. Uh, hebben we in goed overleg met u even kunnen besluiten om die deadline uh, nog ruim een maand naar voren te leggen. Ja, dat is mooi voor de fans natuurlijk. Want dan kunnen ze langer nadenken waarover over? Want u hoort veel, zegt u net. U krijgt signalen. Waar denken ze dan over na? Wat zijn de problemen? Nou... Oekraïne kent niet uh, zoveel toerisme. Hè. De, de toerisme-industrie is daar niet zo ontwikkeld... als bijvoorbeeld Zuid-Afrika of uh, een land als Zwitserland of Portugal. Uh, het, het is dus wat lastig om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Uh, de Oekraïners beweren, uh, en uh, nou goed, daar geloven wij ze ook op... dat er voldoende accommodatie is. Maar op de een of andere manier weet uh, de Nederlandse supporter... Die nog niet uh, te vinden op dit moment. En nou, in de derde week van januari gaan wij ook uh, met een delegatie nog naar uh, Garkov toe. En we hopen uh, nou, die vraag en aanbod uh, na dat bezoek uh, ook beter op elkaar afgestemd te krijgen. Ja, dat is de derde week van. Even, wat zei u? De derde week van januari? Ja. Dus dat is over uh, kleine twee weken? Um, dan komt hij terug en dan blijven er dus nog een kleine drie weken over... om dat te communiceren naar de supporters, zodat ze nog kunnen, kunnen boeken. Is dat correct? Dat is correct. Ja. ja. Dan moeten ze toch redelijk snel een beslissing nemen... Op, om op bijvoorbeeld de Oranje Camping te gaan staan. Hoe, hoe staat het daarmee? Naar de Oranje Camping uh, heeft, uh, krijgt ook gewoon zijn boekingen binnen, net als uh, diverse reisorganisaties. Uh, ik ken niet de exacte aantallen. Uh, het is een initiatief dat wij uh, goed kennen en uh, zich bewezen heeft in het verleden. Maar het is niet een initiatief wat namens de KNVB ontplooit wordt. Dus ja. ik heb daar niet uh, de exacte gegevens van. Het ja. is toch wel jammer dat we niet in Polen spelen, hè? De was geweest dat we als we de groepswedstrijd in Kedansk hadden gespeeld, dat we uh, absoluut hadden moeten loten. Ja, uh, ja, dat, ja. dat was uh, Kedansk uh, Oranje geweest, denk ik, voor een uh, minimale week. Wat kunt u als KNVB uh, aanbieden aan de supporters die die kant op gaan? Wat voor hulp kunt u bieden? Nou, wij, wij zien het als onze taak om uh, de supporters zo goed mogelijk te informeren. En dat zullen we ook doen. Uh, uh, en ja, wij hebben ook uh, de mogelijkheid voor mensen die op dit moment geen lid zijn... Uh, dat die alsnog lid kunnen worden voor 1 februari. En dat die op die manier ook uh, nog in aanmerking komen voor tickets. Een lid worden van de officiële supportersvereniging van Oranje, bedoelt u dan? Ja, er zijn er eigenlijk twee. We hebben Ons Oranje en uh, we hebben de supportersclub Oranje. En uh, nou, voor beide leden geldt eigenlijk dat als zij... Uh, ...voor 1 februari alsnog lid worden... ...dat zij mee kunnen in uh, de tickets die nu nog uh, tot onze beschikking staan. Ja, kost dat? Uh, 30 euro per jaar. Ah, ja. okay. En uh, nou goed, volgens mij is er al een half jaar voorbij. Dus volgens mij, uh, in ieder geval bij ons Oranje betaal je nog maar 15 euro... ...voor uh, de rest van dit ja. uh, volgend Nou, Ja, daar kan het dus niet aan liggen. Nee. Hey, we hebben even over de grens gekeken. In Engeland uh, komt het ook moeizaam op gang... ...maar in Duitsland loopt het wel goed. Heeft u enig idee hoe dat kan? Nou, de Duitsers, geografisch gezien, liggen die natuurlijk ook dichterbij, eh, Oekraïne. Eh, en de Duitsers verkopen niet exclusief aan leden, maar eh, alle Duitsers kunnen eh, tickets aanvragen. Ja, en daarmee wordt de, de vijver waaruit zij kunnen vissen eh, heel wat groter. Ja. Eh, wij behouden echter het eh, recht voor aan onze trouwe volgers om die hier uh, een, uh, ja, uh, een, een extraatje te kunnen bieden. Ja, maar dan is het 15 februari... en dan heeft u 25% van de kaarten nog niet verkocht. Kan het dan alsnog aan niet-leden worden voorgelegd? Nou, wat er dan gebeurt is dat de kaarten gewoon teruggaan naar UEFA. Want nogmaals, zij zijn organisator. En uh, dan is de kans heel groot dat UEFA de kaarten gaat verkopen... aan de general public. En dan kan iedereen uh, van over de wereld... Uh, alsnog die kaarten uh, aanschaffen. Ja, maar dat moet dan weer via de UEFA, neem ik aan. En dat gaat dan weer niet via de KNVB, of wel? Uh, klopt. Nou, de leden die nu bij ons bestellen, bestellen eigenlijk ook uh, rechtstreeks bij UEFA. Ik zal u niet vermoeien met de technische dingetjes die daarachter zitten. Maar wij hebben de beschikking tot 15 februari uh, voor 6000 uh, tickets per groepswedstrijd. En, uh, nou goed, tot 15 februari kunnen wij eigenlijk aangeven wie gebruik zou mogen, uh, mogen maken van die tickets. Ja, helder en duidelijk. Dank u wel. Heer de salverda projectleider EK bij de KNVB... over de verkoop van de kaartjes voor dat EK. TDA, to come to play, this audio -visual OPA. Sides. Hey, uh -huh. Now I gotta tell you Standing. For America, Red Box, kwart voor elf. Zometeen antwoord op de vraag of de O2 Arena eigenlijk wel klaar is voor de Olympische Spelen. Eerst de Nederlandse handballers, want die hebben het thuisduel in de WK-kwalificatie gelijk gespeeld met de Estland. De formatie van bondscoach Harry Weerman kwam in Geleen niet verder dan 35-35. Oranje is daardoor nog lang niet zeker van de play-offs en moet nu de uitwedstrijd komende zaterdag minstens weer gelijk spelen. Mark Smets is assistent-bondscoach en hij zag dat Oranje in de slotfase... zelfs nog een achterstand van drie treffers moest goedmaken. Uiteindelijk is het de wedstrijd geworden waar ik, uh, waar ik bang voor was van tevoren. We hebben de eerste kwartier fantastisch handbal gespeeld. De dekking stond compact, agressief, we hebben ze onder druk gezet. Uh, daardoor winnen we ballen in de dekking. En, uh, we hebben gezegd met veel druk naar voren en dat is het eerste kwartier geluk. We speelden ze helemaal kapot, ze hadden geen oplossing. En, uh, Daarna gingen zij in de dekking de 5-1 op Bult in de mandekking. En dat was hetzelfde tegen, tegen Finland. En we hebben daar de oplossingen voor. We weten wat we moeten spelen. We waren erop voorbereid. En, uh, we krijgen eigenlijk vrij makkelijke uh, oplossingen. Die we daarvoor hebben, die, uh, ja, die lukte niet. Dat kregen we niet voor elkaar. En, uh, daardoor gaven we ballen weg. En dan konden zij de makkelijke doelpunten maken. En, uh, ja, zo kwam de wedstrijd gelijk. En, uh, ja, vanaf toen was het gewoon een, een hele open wedstrijd. Met vechthandbal eigenlijk, hè? Ja, zeker. Dus, uh, maar goed, we weten dat zij een hele goede hele opbouwrij hebben. Uh, de die die jongens spelen ook allemaal in Duitsland. Dus, maar goed, wij hebben in principe meer kwaliteit. Maar we hebben niet dat gebracht wat we, wat we kunnen in de dekking. We hebben veel te veel uh, doelpunten over de cirkel gekregen. En een paar schoten uit de opbouw die we normaal gesproken niet krijgen. Ik denk dat we 35 doelpunten die hebben we afgelopen weekend in twee wedstrijden bij elkaar uh, tegengekregen. Dus, uh, nou ja goed, we weten wat we, moeten, wat we moeten verbeteren en dan moeten we zorgen dat we in Estland uh, winnen. Ja, want het uitgangspunt is nu gewoon uh, daar winnen of gelijk ben je er alsnog? Dan zijn we er alsnog, ja. Als Eén uh, punt is genoeg, maar we gaan er naartoe om te winnen en uh, we hebben zeker de mogelijkheid om, uh, om daar ook te winnen. Zij, uh, ik denk dat zij vandaag een ontzettend goede wedstrijd hebben gespeeld, een paar spelers die... Ja, beter hebben gespeeld of een ontzettend goede wedstrijd hebben gespeeld. En, uh, ja, wij hebben bij de, onze spelers hebben een normaal niveau gehaald. Sommigen weet je iets minder, maar geen uitstekers te boven. Ja, dat zij wel. Dus uh, we weten wat we moeten doen. En uh, ik uh, ben ervan overtuigd dat als we dat spelen wat we kunnen, dat we in Estland gaan winnen. Ja, dat was Mark Smets, de assistente bondscoach van Oranje, in gesprek met Evert de Napel. En zoals beloofd. De O2 Arena-turn-evenement in Londen is uh, niet alleen een olympisch kwalificatietoernooi. het is uh, voor de organisatie van de spelers natuurlijk ook een zogenaamd test-event. Zeg maar een generale repetitie dus voor het grote werk over een klein halfjaartje. Dus is dan de vraag, is de O2 Arena er klaar voor? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Bij de O2 Arena komen, dat is niet zo moeilijk. Bereikbaar per boot en natuurlijk per underground. De volgende station is En dit de O2. En dan nu eens even kijken hoe het is om dat immense stadion. Dat ruimteschip, zo ziet het er van de buitenkant uit, om daar binnen te komen. Is dat moeilijk? Is dat makkelijk? Ik zie daar al de beveiligingspoortjes. Zo, dat is allemaal doorzocht. Ah, nou wat Nederlanders, die hebben een praktisch probleem, verkeerde kaartjes. We waren in overtuiging dat we twee ochtendkaarten hadden, maar er zit één middagkaart en één avondkaart bij. Dus, uh... Een foutje in de logistiek? Ja, waar dat nou precies zit, dat gaan we nog even weer uitzoeken. Maar uh, ja, voor de rest uh, ze zijn ze daar nu heel erg behulpzaam. En uh, voor de rest uh, gaan we kijken of we. Uh, we hebben nog 25 minuten om binnen te komen. Dus uh, we gaan ervan ja. uit dat het gaat lukken. Hallo. Oh. En nu is de vraag of ik met mijn kaart hier naar binnen kan. Het apparaat begint heel raar te piepen. oké, okay. maar het lukt wel. En zo zijn we dan binnen in de O2 Arena, waar het publiek plaatsneemt op de stoeltjes om naar het turnen te gaan kijken. De tribunes, twee ringen hoog. En uh, ja, in het midden van de arena staan natuurlijk al die turntoestellen al opgesteld. Een test event dus. En dat is precies wat het woord zegt. One of the purposes of the test event is to determine whether we're ready and help us to, to refine our plans. Het is het grootste test-event tot nu toe, met honderden atleten, 40.000 toeschouwers. Maar nou ja, wat test je dan eigenlijk precies? We're focused principally on the athletes and the field of play. So the closer things are to the real sport competition, then uh, the more uh, directly uh, you're replicating the Olympic experience. So. Het gaat met name om het imiteren van de wedstrijdsituatie. Hoe zal het eruit zien straks tijdens de Olympische Spelen? We're looking at the field of play. That's exactly as will be. During the artistic gymnastics competition in 2012. So from an athlete's point of view, they're going to get be getting precisely the same experience. Ja, daar zien we de toestellen in de arena in rood en roze, precies de kleuren zoals het er straks ook uitziet. will be exactly the same with the technology. So the scoring, timing systems and how the information from that is distributed to the people who consume it, that'll that'll be the same. How the technical officials work will be the same. Technologie, scoreborden, ook allemaal zoals tijdens de spelen. Uh, getting that right is key for us. En dan is er nog het testen van de logistiek voor een goed wedstrijdverloop. Bijvoorbeeld you know, for example, logistics here, you know, how we move the equipment in and out, that kind of thing is is all good practice for us. En natuurlijk is er in deze arena wel beveiliging, maar er wordt weer niet specifiek op getest. Things which are general, you can test in one or two of the venues and then broadly apply it. Want de beveiliging in de O2 Arena wijkt niet af van die in andere Olympische stadions. Dan weten ze dus al hoe dat moet. Zo is het dus een belangrijke test voor de organisatie en een mooi moment voor de Nederlandse delegatie om eens te kijken hoe het ervoor staat. Ad Roskam is de topsportmanager van de Nederlandse turnploeg. Zijn ze er een beetje klaar voor je? Nou, nog, nog niet helemaal. Op zich uh, is uh, alles eigenlijk uiteindelijk wel uh, gladjes verlopen. Maar zeker uh, de eerste twee, drie dagen als je hier aankomt zijn er nog wel wat uh, kinderziektes. Zoals... Nou, oh, dat, dat varieert van uh, bussen die uh, toch niet helemaal vertrekken zoals gepland. Of een busschema wat uh, die ochtend uh, moet er om zes uur een bus vertrekken. Uh, die vertrekt dan niet. En dan vind je een paar uur later in je bakje een wijziging van het busschema. Dus het zijn eigenlijk allemaal weer kleine organisatorische dingetjes. Maar goed, dat zijn echt wel dingen die op de speler gladgestreken gestreken zijn. Want er gaat dus ongeveer iedere twee minuten een bus. Je bent zelf prestatiemanager ook bij NOC NSF, heeft dus ook met meerdere sporten te maken. Als je deze venue zo ziet, hoe schouw je hem in ten opzichte van die andere venues, zeg maar? Nou, de venue is, is fantastisch. De O2 Arena is een verschrikkelijk mooie grote uh, arena. Uh, alles eromheen is optimaal. Eigenlijk hoef je over de venues op Olympische Spelen, daar hoef je niet eens bij na te denken. Die zijn altijd top voor elkaar. Ziet er dus wel goed uit met de O2 Arena. En dan uh, tot slot, zo bijna 5 voor elf... hebben we contact met uh, Limassol, Cyprus, Vitesse-trainer John van der Bron. John, goedenavond. Lijkt, lijkt het Songfestival wel, of niet? Hoezo? Oh, <lacht> ja, ja, Mary, I have your votes, please. <lacht> ja, ja, 9-0. <lacht> ja, 9-0, ja. Gewonnen van uh, Limassol, ja. altijd lastig uit. Het was een B-ploeg, hè, moeten we erbij zeggen, hè? een beetje, toch wel? Ja, ja, het was... Uh... Met de belofte, zeg maar. Ja, ja dat was, was aan de ene kant jammer, aan de andere kant uh, ook niet zo, omdat wij deze week keihard kei getraind hebben. We gaan zij naar huis en uh, ja, we hopen het wel af te kunnen sluiten met een, met een goede en met vooral ook een, een nuttige wedstrijd. En ja daar kon je nu natuurlijk niet van spreken als je tegen een, een belofte helft speelt van, uh, van Lina Stol. Dus dat is ja. jammer. Ik bel je met name even over uh, de goede tweede helft. Acht doelpunten. Uh, debuut van Jonathan Reis. Hersteld van een ja. zware knieblessure en heel veel ellende heeft hij achter de rug. Ja. Um, twee doelpunten maken. Dat, dat, ja, dat, die jongen die, uh, die groeit waarschijnlijk uh, maar door de komende dagen. Dat is toch lekker voor hem, hè? Ja, helemaal goed. Ook Jonathan heeft een uh, hele uh, harde trainingsweek uh, gemaakt hier met ons niks uh, niks gemist daarin uh, soms twee drie keer per dag getraind en dan uh, ja dan is het uh, wel heel goed en, en mooi en, en leuk om te zien dat hij uh, ja, zijn officiële debuut heeft gemaakt en het was wel een uh, opgewedset uiteraard maar aan de andere kant uh, ja hij heeft 20 minuten meegedaan de laatste twintig minuten en uh, ja je hebt al weer heel veel dingen van hem terug kunnen zien uh, ...van, uh, van dit zonderwijs, zoals we hem natuurlijk allemaal in Nederland uh, op ons netvlies hebben. Dus dat is voor, uh, voor hem met name een ontzettend mooi en grote overwinning, maar zeker ook voor ons. Uh, er was ook een domper, begreep ik, want uh, je aanvoerder Kasia is uh, geblesseerd geraakt. Wat is er aan de hand? Ja, Gouram is, uh, is geblesseerd, het zelf uh, afgegaan met een, uh, uh, ja, het, uh, uitziet een uh, vrij enkel bestuurder. Er zit een, uh, de bekende, het ei zit op zijn enkel, dus ja, we, moeten, uh, we moeten kijken hoe dat uh, zich ontwikkelt. Maar het ziet er niet goed uit dat, uh, in alle uh, ja, positieve dingen over Jonathan en, en ook Mike Havenaar, die twee keer gescoord heeft. Uh, dat is de, ja, zoon, de zoon van Dido, hè? De zoon van Dido Havenaar. Hij komt van... Ja, ja, ja. ja. Die we uh, ook uh, aangetrokken hebben. Is het is het wel een bom dat, uh, ja, dat we onze aanvoerden verliezen natuurlijk, ja. Uiteraard. Ja. Goed, eh, dankjewel, John van der Bron vanuit eh, ja. Cyprus, Limassol. Oké, okay, Robert. Goedjes. Goed, dat was John van der Brom dus. Uh, ik meld u uh, tot slot van deze uitzending nog even... dat uh, Tottenham Hotspur zich uh, toch wel begint te mengen... In, nadrukkelijk zelfs in de race om de Engelse titel. De club uit uh, Londen won uh, vanavond voor eigen publiek van Everton met 2-0. Tot er een hotspur heeft uh, dankzij de zegen in uh, de inhaalwedstrijd net zoveel punten als Manchester United. Dat op basis van een uh, beter doelsaldo tweede staat. De achterstand op de kop lopen Manchester City bedraagt drie punten. Spurs uh, dankt de zegen uh, aan treffers van Lennon en Ecotto. Rafael van der Vaart speelde de hele wedstrijd en zijn vriend Johnny Heidinga die deed dat voor Everton. Roy stond drenthe die stond in de basis. Uh, nee, dat is helemaal niet waar. Hij mocht de 23 minuten voor het einde mocht hij invallen. Dus hij mocht zijn minuten maken. Dus uh, Roy stond drenthe Goed, je hoort het tune. Dat betekent dat het uh, het einde betekent van deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk weer een. Dan zit Hans Beum in deze studio om te vertellen over het uh, Tata Steel schaaktoernooi. Dat uh, binnenkort begint en tot eind januari duurt met de rentree natuurlijk van Jan Timman. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Clary Polak. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag.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 Ik ben Loes Luca. Ik speel samen met Peter Blok Doek van Maria Goos. We hebben de Avro Toneel Publieksprijs ermee gewonnen. En dat is niet voor niks. Kijk voor de speeldata op mariagoos.nl. Dit is Radio 1.